Jurjenboekraad met het NMS Journaal. Twee Nederlanders zijn in Duitsland veroordeeld tot jarenlange celstraffen... voor hun rol bij een aantal plofkraken. De hoofdverdachte moet 7,5 jaar de cel in. Een jongere handlanger kreeg bijna 4 jaar. De hoofdverdachte was al eens eerder veroordeeld voor een andere plofkraak en droeg nog een enkel band. Hij leverde de vluchtauto's, de jongere man regelde gereedschap en andere spullen voor de plofkraken. Duitsland kampt al langer met plofkraken door Nederlandse bendes, vooral in de grensregio.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 Twaalf gemeenten vinden die regels niet ver genoeg gaan en kondigen daarom een algeheel verbod op vuurwerk af. De demonstratie morgen in Amsterdam, waar de Britse complotdenker David Icke zou spreken, is geannuleerd. Dat meldt de organisatie Samen voor Nederland. Belangrijkste reden is dat Icke de toegang tot Nederland is geweigerd. De organisatie denkt dat er morgen wel betogers op eigen gelegenheid naar Amsterdam zullen komen. In Peru zijn ruim 100 toeristen vrijgelaten die 28 uur lang werden gegijzeld. Ze werden vastgehouden op een boot in het Amazonegebied door een lokale bevolkingsgroep. Die vindt dat de overheid de gevolgen van een olielek niet goed aanpakt. Het plan was om de toeristen een week te gijzelen als er geen oplossing zou komen. Maar na bemiddeling van een ombudsman zijn de gijzelaars vrijgelaten. De staat moet van de ombudsman in gesprek met de lokale bevolking.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. En nee, geen fietsen hebben ze. Mop zeg. Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu toebak leeft. De beste. De allerbeste. De, ja. We gaan beginnen. Ja. ja zeker. Zeg we gaan beginnen. Zijn, we gaan beginnen. Here we are. Good morning! Wauw. Wow. <laughs> Zo mooi. Jawel, toebak Leeft. Op de radio. Fijne toestel op aanstaan. Het is uh, oh, lekker licht buiten. Nou, heel verschil was vorige week. Ja, en heb je nog gehad, uh, te maken gehad met die, uh, met die uurverschil? Dat je denkt van nou, ik word toch eerder wakker? Uh, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, dat had ik ook. Ja. Ja. Duurt nog wel even voordat het eruit is. Nou, ergens is het ook wel weer fijn. Ja. Maar het is wel weer dat je s'avonds eigenlijk wel wat eerder naar bed zou moeten gaan. En dat doe ik dan weer niet. Nee, precies. Dat is eigenlijk helemaal niet goed, natuurlijk. Nee, nou goed. Het is de week vol gebeurtenissen gisteren op de televisie. Natuurlijk, het ging alleen maar over de beste man. Twee jaar lang mag complotdenker David Eyck Nederland niet in. Ja, hij mag je Nederland je niet in. ging ook om de component antisemitisme. Dat hoort nergens thuis. Ook niet in Nederland. En zeker niet in mogen. Oh man, elk programma had er wel iets zinnigs over te zeggen. En je hebt allemaal voorstanders en tegenstanders. Wat en... weegt zwaarder? De openbare orde of de vrijheid van meningsuiting? Daar ging het eigenlijk een beetje om. Ja, mag je man laten spreken? Want iedereen heeft recht op zijn eigen theorietje. Maar ze hebben het niet op het feit gegooid dat... Antisemitisme en uh, dat hij heel veel onrust kan veroorzaken. Nou, de organisatie wil ook nog even reageren. De organisatie vindt de beslissing bizar. Ik heb zelf een Joods verleden. Dus ik heb inmiddels al aangetoond dat David Eik is geen holocaust als ontkenning. Nee, hij heeft zelf ook... Uh, ik heb ook homoseksuele vrienden. Ik ben niet tegen homo's. Het is altijd zo'n slap smoes vind ik altijd, weet je wel. Ik weet ook Joodse mensen. Nou, dan heb ik bewezen dat hij niet... Nou, Het zit ontzettend ingewikkeld in elkaar wat deze Eik beweert over reptielen... En verwijzing naar Joodse mensen. En dat later ontkent hij dan weer. Nou, het, als je hem probeert te pakken op zijn theorietjes... dan, dan maakt hij weer een ont onttrekkende beweging. Dan verzint hij weer iets anders. Dus... Ja, ik weet niet hoe je dat moet zien, deze man. Die spreekt in het openbaar. Hij hoorde net opnieuw dat hij maar niet ik komt. Van een zeer publiciteitsgehele man, in ieder geval. Nou, hij niet. Hij wil gewoon zijn theorietjes verkondigen ja, over de reptielen. Ja, ja, dat wil hij graag. En andere mensen, die duiken hem bovenop. En ja, hij heeft ooit een boek geschreven over de Biggest Secrets. Over hoe de wereld bestuurd wordt door een elite. Een hoog... ja, en die heeft dan weer de te maken met... Shouts, de Rothschilds, ja. hè? Rothschilds. Ja, de Rothschilds. Die hebben ook een verwijzing met de reptielen. Het gaat echt heel erg ver wat deze man... Wat hij vertelt. En misschien moet je het zien als mensen die erheen gaan. Die, die vinden het gewoon grappig. Het is gewoon een uitje. om te zien hoe een man. die zo in zichzelf gelooft. en dat je hem gewoon. dat je denkt, ja. eens even kijken wat die man te vertellen heeft. joh. Dit is toch te grappig voor woorden. Dit wil ik eens echt meemaken. Ja. Dit is net alsof het een conferentie is. Eigenlijk wel. Ik hoorde vraag van gisteren van iemand. die gaat dan vanavond naar de oujaarsconferentie alvast van uh, Claudia de Brey. Oh ja. Ik vond, oh, Als je dat, dat lied van gaaf. Als je dat liedje maar niet doet. Nee. <laughs> dat ene liedje. Dat mag ik dan bij ja, jou. Ja, mag oh. ik dan bij jou schuilen. Oh Oh mijn god. Ja. Wat een drama die plaat. Nou goed, ja. dus uh, momenteel is dat in Nederland ook oh, dat, dat toontje in Nederland. Oh ja. Ja, ja, we hebben het moeilijk. <lacht> nou goed, en elke Nederlandse artiest duikt er bovenop op dat toontje. Goed, nou, wat is jou bijgebleven? Nou, ik weet dus wel dat uh, pensioenbesprekingen uh, uh, zijn geweest de Ja, Maar wat ja. er echt uitgekomen is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat moet ik nog even verdiepen. Wat was het ook weer? 350 miljard hebben ze in de pot? Ja, ja heel veel. Ja, en bijstellen gaat niet, hè? Er is het zit gratis, heel he? veel geld in van jou en van mij. Ja. Wat ik, wat ik wel weet is dat uh, als je... Boven een bepaalde leeftijd bent, dat je dan 10% uit de pot zelf mag halen. <laughs> en ik had zelf, ik ken iemand die is behoorlijk ziek. Yeah? Ik zeg: joh, als je die kans hebt, haal het eruit en ga even op een cruise nog. Ja. Uh, doe wat leuke, nou ja, dit is of het leuk is dat je. Op een cruise moet, ja, dat is afschuwelijk. Maar... <laughs> nee, ah ja, nee, maar. Wat moet je doen. Ja? Maar uh, straks uh, dan is het gebeurd en dan krijg je nabestaanden, krijg je maar heel weinig nog en dan is het klaar. Ja. Dus... Uh, Haal nog even wat uit die ruif. Ja, nee, ja, dat is waar. Maar 350 miljard en dan willen ze niet... Hoe noem je dat? Indiceren willen ze dan niet. Nee, nee, want je weet, er komen moeilijke tijden uit. Ja. Er waren periodes dat de, de regering... gewoon een hele schep uit die uh, pensioenpot... heeft gedaan, wat ja. te veel is dat. En dat hebben ze voor andere dingen gebruikt. Ik voel ook weer zo'n momentje aan het komen. Want er zijn genoeg puntjes waar wat geld bij kan. Ik denk dat jij ook al gaat spreken misschien uh, vandaag in Amsterdam. Ik zal eerst even een theorietje bedenken. Ja, het lijkt ja. me toch wel grappig dat je een theorietje bedenkt. Net, kom terug op Dave Eijk nu. Uh, dat je ja. iets bedenkt met een verhaaltje. En daar is een markt voor. En mensen willen je zien spreken. Je krijgt een heel volgezicht. Je denkt van, wat fuck? Ik ben gewoon maar iets begonnen. Ik word belangrijk. Ik word belangrijk. Ja. Ik begin er zelf wel in te geloven gewoon, is toch geweldig? Ja, ik ken dus iemand die heeft ook, als hij, als hij knippert, een beetje dat idee. Ik zeg, oh, zeg ik tegen mijn vriend. Misschien dat ook wel zo reptiel. Oh ja, <laughs> je weet het niet. Hoho, oh, de facts. scenes. Whenever you break your silence, smash it into pieces. Death is softly spoken, but I'm broken, I'm broken. Whenever every truth is loaded, I'm some of could. I'm adjusting, I'm adjusting wow. Yes, are we alone? Are we alone in the night of the universe? Huh, dat is even de vraag. Is anybody out? There? Geen idee. Reptielen? Ze reptielen? Oh ja, oh ja, alweer een vrouw die loopt door de gang alle lichten uit te doen. Ik heb thuis ook zo iemand. Wordt er echt zo onrustig van ja. de hele tijd? Ja, dan nou moet als het licht brandt. Ja, sorry, een vrouw loopt hier heen en weer koffie te serveren en lichten uit te doen. Waardoor ze zelf van het programma mist. Maakt niet uit verder. Nee, ja. uh, en uh, moet, moet ik nu ook 50 cent ergens in een potje doen? Dat doe ik thuis, Moet ik het thuis namelijk ook doen. Ja, ja, echt waar. cent in potje. wat gaan jullie doen met, het, uh, met dat potje? We ja, gaan Een ledlamp kopen? Ja, ja, zoiets. Of we gaan vuurwerk kopen. Oh. Om, om, om nog meer, meer onrust te zoeken. Nee, Ik weet niet wat we gaan doen. Maar, uh. <tie> nou goed, uh, dit was natuurlijk de vaccines. Are we alone? Geen idee. En, uh, de buitenaarswezen zijn al lang al onder ons. En Dave ik mag helaas dat niet verkondigen... Op het, uh, op het plein, geloof ik, in Amsterdam. Nou, dan gaan ze misschien ergens koffie drinken. Net uh, buiten de grens van Nederland. Dat mag weer wel, geloof ik. Dus, uh, oh, je mag er wel helemaal heen rijden en zo. Uh, nee, ja, hij mag niet Nederland binnen. Dus doen ze niet België, denk ik dan. Oké, okay, ja. Dat ja. Is, kun je natuurlijk wel een soort teams iets maken. Ja. Dan ben je dat toch groot. Ja, ik denk, je wil niet live bij hem zijn gewoon. Je wil die gast gewoon niet echt ontmoeten. Gewoon. Je denkt, nou, echt, ik, vind, ik vind teams toch wel in, in teams. In hè? teams. <laughs> ja, <laughs> ja, zeker. Het is wel zo. Dat, uh, die kamer staat echt op iemands gezicht. En uh, ik vind het toch wel dat je had het idee dat je heel dichtbij iemand bent. Oh, ik zit... Nee, te... je ruikt hem niet, gelukkig. Nee, maar ik, voel, ik zit er niet zo dichtbij. Ik sta hem altijd even verder weg. Ah. Soms zet ik iemand anders in beeld. Geen manier dat je in beeld zit, ik zit erachter. Ja, ik, ik zet volgens mijn camera uit. En dan kan ik ondertussen ja. heen en weer lopen of zo, weet je Ja, het geluid uit. Nee, verder ben ik er wel. De ik kan het mijn aandoen. Ik heb een radio op de Nee, ik volg het allemaal wel, hoor. Ik zeg maar... Ja, dit is echt bizar. Dit is echt, uh, Mag dit zomaar, nou, allemaal? Dat dat ik me ook af, mevrouw ja. Kaag. Of het allemaal wel kan. Nou, we kijken even de wereld in of er <laughs> nog gekke dingen zijn. Ja, nou, ik heb hier wel iets geks gezien. Dit is een Australisch gezin. En die heeft uh, echt een uh, nogal macabere aandenken... aan een overleden hond in huis gehaald. In plaats van hem te begraven of zo... of te cremeren, hebben ze er een kleedje van laten maken. Ja. Huh? Nou, uh -huh. En uh, de taxi der Misty schrijft op Instagram... deze prachtige en oude golden retriever. Dat is natuurlijk wel een mooi kleur kleedje. Uh, ja, die is, uh, blijft zo bewaard voor zijn gezin. Eindelijk klaar om terug naar huis te gaan. En uh, verzoeken als deze worden niet vaak gedaan... maar zijn ook zeker niet uniek. Nee. Laat de preparateur in een kwestie weten op Instagram. En uh, daar heeft ze echt het resultaat gemeld aan uh, wel ruim duizend volgers. En de reacties zijn wisselend. En de, waar de E vraagt om een kostenschatting voor haar of, zijn, of haar levende huisdier, uh, spreekt de ander zijn afkeuring uit. Van, uh, ik zou het niet aankunnen om haar iedere dag zo te zien dat je je voeten afveegt op je hond. Dat, dat je, als je erop gestaan, denk je. Denkt, nee, oh, sorry, sorry! Dat je zo'n ja. sensor erin maakt. Ja, of je hangt aan de muur natuurlijk. Oh een ja, foto daarnaast ofzo. Ja. Maar om er overheen te lopen dat zou ik inderdaad ook wel. Uh, ja, goed, zijn Is wel niet... lekker als badmat, zo, zo van die haartjes? Ach, maar waar? valt het dan uit? Dat is de ja. vraag, hè? Ja, gezegd. Het moet wel praktisch blijven, hoor. Het is best leuk ja. voor de hond, maar het moet praktisch blijven. Als hij uitvallen, dan hoeven het van allemaal niet, hoor. Nee. dat nee, nee, is echt niet. om hier ja, het is het is mag. Ja, Als je echt gek bent, sommige mensen laten ook een dier opzetten, dat is ook zoiets. Ja. Ik bedoel, het kan heel ver. Oh, god ja, ik oh, zie ja, het is de is wel foto. Heel raar, hoor, die foto die zie, bij zit. Zie je de kop er ook nog op? Ik zal hem wel even delen op onze Instagram. Uh, of nee, we hebben geen Instagram. Ja, ik doe me aan. Park, uh, ja. uh, oh, hey, die aan zo'n Leeuw ook die leeuwkop kopje dan. Zo dan uh, ja, het is wel een mooi kleedje, zeg. Ja, lekker zacht. Nou, ik begin toch. Ik denk dat ik toch om. Te, ik denk, nou, kijk, <laughs> ik ga eens even kijken of ik de straat heb tegen ronde tegen hè ja. Dan bepaal ik even. Oh, het is je hoogste tijd. Tijd voor een kleedje. Oh. Nou, vandaag ja, verontrustende berichten in de krant te lezen. En om dezelfde tijd komt weer een nieuw soort drugs op de markt. En uh, dus ik denk: is dit, is dit moeilijk? Moet het geïmporteerd worden? Moet die de regels worden, worden gemaakt? Het is heel moeilijk. Het is een anti-stofspray. En het gaat over een vrouw, uh, Jasmin. En uh, dat is niet haar echte naam. Ze wil anoniem in de krant. Omdat, uh, ze was haar, de kamer van haar zoon aan het opruimen. En haar zoon woonde sinds korte tijd weer thuis. Ze had wat problemen gehad. had in de jeugdzorg ergens ge oh, uh, gezeten. En nu was hij thuis. En toen was zijn kamer opruimd. Toen vond ze overal antistofspraybus. En dan denk je van je is die zo fanatiek bezig met schoonmaken. Kan je toetsenbord mee leeg spuiten zo, of schoon spuiten weet je Dat soort dingen. En tegevend ging ze doorvragen. Toen bleek dat hij het in zijn gezichtspoot. En daardoor krijg je dus een soort hallucinerende wer werking. Oh! Maar daardoor kun je ook weer je hersenen beschadigen. En je kan heftige hoofdpijnen door je krijgen. Dat het is hetzelfde als ja, Daar je heeft je het iets mee te maken. Dus dit is een nieuw soort iets. Je Gaat het nou niet, dan dan niet om... zeggen? Wat? Gaat dat nou niet zeggen op Nee, maar goed, Je moet toch wel mensen erop attenderen. Als ze wel iets vinden in huis, dat je denkt Hé, hey, Is mijn man heel van als ik kan schoonmaken? Nee, dat kan iets anders dan doen zijn. En het schijnt dus te kopen zijn met de blokken. De action bij allerlei mensen is het gewoon... Bij alle winkel is het te kopen. Dus wees er even... Uh, alert op. Ja. Dat je denkt van. Uh, niet dat, dat je de kinderen in één keer fanatiek zijn Maar dan zijn ze iets anders aan het doen. Dus lachgas oh. hebben ze natuurlijk nu wel een beetje verboden. Dat zie je minder. Ik, vroeger vond ik het echt in de stad. In, in parkjes vond je overal van die lege hulzen. je wat ja. raar. Wat is dat van? Ja, tot ik weet het wel bekend. Nu vind je ze minder. Veel minder. Ja, gelukkig dus, uh, maar. Ja, dat is zeker waar. Nou goed, straks onder andere nog de Stamfordse berichten. Een stukje geschiedenis. En niet te vergeten, de plaat met de gitaar, De Amazons and the blood rush in de, de morgen. Ja, lekker hoor. Junip, kom maar uit Zweden vandaan op richting uh, 1998. Zijn schoolvrienden, José González, Elias Aria en uh, Tobias Winterkorn. En die maken dit soort muziek heel relaxed. Het eerste album kwam in 2000 uit... En dat heet Straight Lines. rechte lijnen trokken we altijd. Ja, yeah, er werden nog veel wilde tijden. Daarvoor trouwens de nieuwe single van de Amazons. En dat heet Blood Rush. Dat kan je verwachten hier. Blood Rush. Straight to your head. En uh, goed, straks de Zandvoortse berichten. Wat speelt er allemaal hier? En nou, eerst nog even wat rare berichten. En ook dingen die ons bezighouden natuurlijk. Ik was afgelopen week nog even verbaasd over het nieuwsbericht. we eigenlijk was blijven staan van uh, vorige week, eigenlijk dit. Ik denk, als jij dat uh, in de nacht en ontwijl op die boeien hebt doorgebracht... dan uh, ben je ook een held. Ja, Als je dat zeker. overleeft. Ik weet niet of je dat weet. Zo lang geleden. Waan van de dag. zijn we het ook bijna weer vergeten. Het ging over die man... Die visser die uiteindelijk een man in zijn zwembroek vond op een boei. Ja? Die had met de kano, had die, was je halverwege Engeland en Nederland of zo, was je gekomen. Ja. En, de, en deze uh, schipper die zag hem en die vond hem een held. <lacht> en later kwam het nieuws, deze week, afgelopen week kwam het nieuws. dat De, de vader van deze in zwembroek uh, kanoer, uh, kano, die had gezegd... ja, Hij heeft nog nooit in, van zijn leven in een kano gezeten. Dit is, dat is volgens mij de eerste keer dat ik hoorde dat hij in een kano heeft gezeten. En hij is helemaal van het pad afgeraakt. Dus hij was volslagen onvoorbereid eigenlijk. Ja, hij was gewoon denk nou ik ga een stukje, nou, nog een stukje, nog een stukje. Ja, dat doet het natuurlijk, denken aan die film, Wat uh, je ook weer Forrest Gump. Dat doet het dan denken. Nou, eens kijken hoe ver ik kan komen. Ja, met hardlopen kan ik alle op. Met kano ja. wordt het lastiger natuurlijk. Maar goed, hij had een relatieprobleem en daardoor was hij misschien een beetje van het pad afgeraakt. Dat zou kunnen. Vrouwen, pas op hè. Wat jullie allemaal niet teweeg kunnen Dat brengen. Wat jullie aanrichten. Wat jullie aanrichten. Een <coughs> blote man in een kano. En wordt meteen uitgeroepen door dit schippertje. Door, als een held. Nou, verwarde man. Verwarde <laughs> man? Dacht ja, ik eerder. Nou, je hebt er zoveel inderdaad. Dus het was een grap afhandeling van vorige week. Jeetje. Ja, is het me aan. Nou, ja. Moses Kribbel. Nou, je hebt het nu over uh, op het water zijn en zo. Dus ja? De tweede asielboot die voor de crisisnoodopvang maandag in Meppel arriveerde. Die kon niet aanmeren aan de beoogde locatie bij de Zomerdijk. En de, de, de boot heette de Crucifita. Het is een cruiseschip van iets meer dan 100 meter lang. Maar maandag bleek dus dat het Meppeler Diep... bij de brug over de Handelsweg op een aantal locaties... te ondiep was voor de boot om naar de kade te liggen. Okay. Het schip is 61 diep. En dat is net te veel voor deze plek. En eind van de week wordt, het deel van, wordt een deel... moet je nagaan, gaat het Meppeler Diep egaliseren... zodat die boot erin kan. Maar ja, er komen dus allemaal asielzoekers in. Ja. En uh, de opvang is de tweede asielboot in Meppel. En sinds vorig jaar ligt er al een boot voor noodopvang aan de Paradijsweg. En die heeft ook ruimte voor 98 asielzoekers. Dus uh, moet je nagaan. Ja, ik zag laatst, moet ik eerlijk zeggen... In Halem, Halem, Ik mag, mag je er je niets maar? over zeggen, maar ik, ik zag laatst wel een nota ja? voor zo'n boot. Oh, dat ja. er zoveel uh, op zitten. En dat uh, is behoorlijk wat geld, hoor. Want oh, ja, dus binnen jouw gemeente, waar je werkt, daar ligt ook een boot, ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Vandaar ja, die rekening ja, ja. die je had gezien. Ik, uh, ik neem, noem ook zeker geen, uh, nee. geen bedragen en dat soort dingen. Gebeurt. Maar ik had zo van poepoep. ja. Poe, Maar poel ja, goed. Poel. je ik kan, kan het niet vergelijken poel. wat kost van huis wat ze dan moet runnen. Ja, zeker. Dat is weer zeker. anders natuurlijk. Maar. Ah, weet je, ze zijn onderdak en. Uh, ze hebben de bubbelbot toch wat dicht, hè? Dat... Ik heb geen idee. Maar ik vraag me. Ik ben, ik ben ook echt heel benieuwd. Dat als het uh, allemaal in uh, kalmer water komt. Over anderhalf, twee jaar. gaan die mensen dan terug of blijven ze hier? Ik kan me ook weer niet voorstellen dat ze hier blijven. Nee. Nee, maar, dat is niet. Maar, maar ja, kijk, als ze allemaal hier zitten. Je zit hier met je hele. Gezin en de vrienden en zo. Ja? Nou ja, dan, dan is het ook wel gezellig, weet je wel. Maar, eh. ja, je, je hebt toch wel meer dan alleen een klein clubje vrienden... wat je meegenomen hebt? Je hebt toch wel meer daar? Of als je denkt, alles is stuk geschoten. Laat maar, kom hier. Ja, ja, ja alles is weg. Want dat, dat lijkt me ook zo. Als je huis, alles weg is. Je ja, moet opbouwen. opbouwen. Maar als, Jezelf, je, niet, niet opbouwen, ja, maar als ja. je al die strijders ziet. Al die strijders aan het front. Die Oekraïners, die soldaten. Die gaan door en door. En er is, er is dan een groep van Oekraïnes die denken... Nou, ik heb gezien, maar ik blijf volk in Nederland. Nee, ja, geloof ik niks van niet. Die zijn nog zeer gemotiveerd om het land weer op te bouwen. En anders roept Zelensky ze wel terug. Ik en dan stuurt hij uh, wat uh, mensen op, op Nou, Ik ben wel uh, ergens heel benieuwd. Maar ergens wil ik het ook nog niet weten. Want het wordt hel deze winter. <laughs> uh, met, met, met, ja, met, met uh, een, een, een koude hel. De, he, als de winter in valt en dat soort dingen, dat is echt verschrikkelijk. Nou, ik denk dat het echt wel af wordt te zien. Het is ja. grappige, Dat vijftigers gaan het roepen. Ja, dat is echt vreselijk, Het wordt echt wel afgezien? Ja, ik ga binnenkort nog even een nieuwe fiets halen. Zo Zo'n is een lekkere fiets gaan van. Dat is echt afschuwelijk. Ja, ik heb nu nog geld, maar straks is je arm. Nou, ik denk dat onze generatie wel meevalt met arm worden. Ik denk het ook. Wel. Ik denk dat het wel meevalt. Maar goed, straks is het bericht naar deze plaats. Wat is dit? Oh ja. I heard about your father I heard he wasn't doing so well Surprised you even bothered He's always got a story to tell Let's not play the victim Stick it to me, oh so good It's fiction like a sitcom You've tried everything I know you could Peace. Ja, vroeger zat je in de band. Maar tegenwoordig ben je solo. Hij heet de See You Solo. Nou, uh... Of is... bedoelt iets anders? Ik weet het ook niet. Mickey Bianco. En Family Ties. Michael J. Fox? Nee, gewoon de Band. Daar zinkt hij ook. Dus uh, Toebal blijft fijn dat toen aanstaan. Die tijd. Zandvoortse berichten. Zeker. We kijken naar de Zandvoortse krant. Onder andere hartverwarmde lichtjesavond. Het was koud afgelopen dinsdag was het in de Noorderduinen begraafplaats. De graafwilligers hadden het mooi aangekleed met allerlei sfeerverlichting. Uh, lampjes die waarden wel regelmatig vaak uit. Dus dat was wel een beetje irritant. En uh, er werd gesproken. Uh, en je kon zeg maar een grafkaas plaatsen. En alle mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. De naam werd genoemd. En verder um, was er ook 400 beschilderde uh, linnen zakjes. De sneeuwpopje erbij of zoiets. Nou goed, de vijf was versierd. En er was natuurlijk ook een uh, tweemansformatie. De, drie die speelde daar hele passende muziek. Basic matter speelde daar. En verder kon je na afloop nog een hapje en een drankje nuttigen. En toen het allemaal afgelopen was, ging het heel mooi regenen. Oh. En doofde alle kaartjes. Nou ik weet niet of dat. Uh, oh. Ja goed. Ja, ja. Vooral de, de walnotenboom. Het oude gedeelte dat was het verzamelpunt, daar stonden ze met z'n allen. En er werden 101 namen dus genoemd van de afgelopen jaar. Nou, heel mooi Zeker samen mooi. zijn. Ze... Jij bent er niet geweest, dus? Jij bent er eens eerder geweest, of? Ja, ik ben zo? wel eens geweest. En ik dacht dus eigenlijk dat ik die avond niet zou kunnen. Maar achteraf kon ik wel, maar ik was eigenlijk pas te laat thuis. Okay. Dat was, al, was over zeven dat ik thuis kwam. Ja, het begon Na, half acht of zo, hè? Ja, dat had ik geen zin meer. Nee, maar uh, ik, had, ik, had, ik had ook niet echt de hele naasten die uh, dit jaar hebben begraven zijn. Ja, dat is ik toch had... altijd weer anders. Ja. Goed. Maar uh, er is, we hebben een stichting. Die heet de stichting Gebroeders Paul en Max Schumacher Zandvoort. <coughs> die stichting beheert een fonds waaruit de organisaties en inwoners van Zandvoort... financieel of materieel uh, met een uh, acuut of praktisch probleem geholpen kunnen worden. En De bestuur van die stichting roept iedereen op om na te gaan... of zij in aanmerking komen voor ondersteuning uit het fonds. Want uh, de gebroeders Schumacher die werden geboren in Batavia... en hun vader bezat daar apotheken en zo. En ze zijn echt een grote luxe opgegroeid... En uh, door de Tweede Wereldoorlog kregen zij het uh, heel slecht. Keerde we ooit naar Nederland. Maar ze hebben desalniettemin toch een glanzende carrière opgebouwd. En uh, dus zij hadden echt zo van: nou ja, we willen gewoon dat uh, onze nalatenschap gebruik was voor mensen die uh, echt wat nodig hebben. Nobel. Nobel. Ja, zeker. zeker. Nobel. Ja. ja, noblesse oblige. Zeg. Ja, ze. uh, Nobel. Ja, dat weet ik. Hij is van dynamiet. Dat weet ik wel. Deze maar, er is, uh, maar ik wou nog even zeggen, ja? via www.stichtingpaulenmaxschubacher.nl en Max ja? kan je formulier downloaden als je denkt uh, van, goh, ik, uh, ik heb allerlei dingen geprobeerd, dat lukt allemaal niet. En dan kunnen ze beoordelen of je misschien wat... Uh, geld uh, kunt gebruiken voor iets. Oké, okay, nou, mooi. Mooi van dit uh, fonds. Deze week was het natuurlijk ook Nationale Klimaatweek. En uh, er werd natuurlijk eerder... in de krant opgeroepen om... Uh, nou, heb je zin om iets te betekenen? Wil je burgervader worden van de, de, de gemeente Zandvoort? En uh, de klimaatburgervader dan? Uh. Nou goed, Bram uh, Molenaar en Sarah Reinders... we hadden de twee hier in Zandvoort. Dat waren de burgervaders. En die hebben uh, heel veel betekend. En die willen mensen dus inspireren... om te verduurzamen CO2-verminderen... acties in de wijk... En uh, een of andere nationale uh, klimaatvlag moest opgehangen worden. En Sarah is wel een tweedehands spullen. En die is ook uh, erg bezig met het uh, uh, eten van groenten en fruit. wat seizoensgebonden is. Niet dat je dingen laat invliegen van andere landen uit andere ja. landen. Dat je denkt: van nou, oké, okay, dit, uh, dit seizoen geen tomaten. Dan doen we geen tomaten. Zoiets is het. En als je haar wil volgen, dan heeft ze een blog www.groenmetselaar. Uh, -nl. Nee, groen met saar. Met saar. Oh, met saar. zou bijvoorbeeld ja. als jij het als groen met wilkool zou heten. Ja, dat. goed. Groen met saar.nl ja. en dan kan je kijken wat ze allemaal uh, voor tips aanbiedt. En verder, Bram is, uh, wordt genoemd de, de klimaatpiraat. En dat geeft een gratis workshop. Hij hey, is voor de hele kleine dingen, veranderingjes in het leven. Doe het licht maar even uit. Weet je? Doe het, ja. en dat soort dingen. Wat ik net deed, ik uh, ja. een ja. beetje even voor. Dus uh, jonge <coughs> mensen die gemotiveerd zijn om het uh, uh, um, te verduurzamen. Ja, mooi. Nou, er is uh, een. Uh, Hele grote wedstrijd geweest voor uh, kitesurvers van Hoek van Holland tot Den Helder. En die hebben een recordbedrag opgehaald voor de, uh, voor de Hartstichting. En het was toch iets van 650.000 euro. Dat vind ik wel een hele goede zaak. En uh, Hans Sneijder was helemaal enthousiast. Hij was de organisator of directeur van de Hartstichting. En uh, ja, er waren dus ook wel bekende Nederlanders die meededen. Want uh, Mark Tuijter deed mee en Bovener van Dorens. Oh. En uh, uh, hij heeft deze keer is het hem gelukt om de finish te halen. En het grappige is, ik liep dus een keer op het strand vanaf Bloemendaal en Zandvoort. Ja. En toen zag ik iemand van, en, uh, liep iemand gewoon met zo'n ding te slepen. En dan, goedemorgen, goedemorgen. En ik denk, nou, ik ken die man dat je. En ik denk, oh vrek, dat is boos. Maar, Echt volgens, mij, waar? Heb, volgens mij, heb je zo'n huisje daar? Uh, dus okay. zijn, uh, hij is huisje in Bloemendaal of, of van een van die uh, Dat Als die gast die ook in de, in de gracht springt, die denkt op zichzelf: nou, ik kan ja, ook wel... Uh... Als die water zit, wil hij erin. Want hij had toen ook iets in, uh, in uh, Italië, een van de programma. En dat er dan mensen kwamen. Okay. En dan ging je dan even met hun praten. En dan was er weer zo'n leuk plekje. Oh, daar wil ik even springen. <laughs> ja, hij is, uh, Halle is een beetje jonge hond, vind ik. Ja, precies, dat is zeker. Halloween, uh, Halloweenfeest uh, door kinderen. Uh, het was in de ruimte van de Zandvoorts uh, uh, pluspunt, was het? Nou goed, het werd gegeven hier in Zandvoort. Het was een succesvol. Enkele medewerkers hadden allerlei dingen naartoe gesleept. En er werd gesminkt. En een van de initiatiefnemers. Die had zelfs een injectiespuit op de hoofd gemaakt. Die zag er echt indrukwekkend uit. En verder hebben andere mensen geholpen ook. En ze konden enge films kijken. En drie speerpunten waar je in kan vallen. Talenten. Het heeft allemaal weer te maken met talent ontdekken. Halloween en talent ontdekken. Nou, ik staat ja. niet helemaal... Te... Nou, ja. Maar goed, misschien is het je talent om ouder te laten schrikken en uh, dat soort dingen. Maar goed, het was hier een leuk Halloweenfeestje hier in Zandvoort onder de jeugd. En dit is nu helemaal omarmd in Nederland. Er worden verschillende plekken serieus geschreven. Ik heb gerefierd. niemand aan de deur gehad. Nee, jij ja, had wat verwacht dat ze maandag zou komen of zo, hè? Ja, ja, ja eigenlijk Je ja. had al wat klaarleggen. Nou ja, ik heb wel wat. Ja. Klaar liggen, sorry. Leg ja, je het hebt dan al, dat is wel grappig, want je hebt dan uh, van die uh, je vroeg had je die zakjes met chocolademunten. Ja? Maar nu heb je zakjes en die zijn dan even groter. En dat is dus leuk om die op die schaal te leggen. Want vroeger was het altijd dat, je, dat de kindjes dan langs mochten komen met kerst of ja? met uh, andere dingetjes. En dat ze dan een centje kregen. Maar het is toch veel leuk om zich rot fruit gewoon in die zak te gooien? Dat ze dan thuiskomen komen. Ah, dat is Halloween. <laughs> Moet <Om te> wel <halen laughs> ja. laten schrikken gewoon. Ja ja, ja, ja, ja. Dat kan ook. Dat kan ook. Ja. Dat kan ook. Nou, tot zover hebben we de zandwoerse berichten. Tweede Girls in de Radio hebben wij nog meer voor u. Ik kijk even naar de muziek. Oh ja, dit is, dit we vorige week voor het eerst nieuwe single van. Everything, Everything telepathie. Oh ja, gaan we dat ooit kunnen? Zoveel gedeeltjes van de hersenen gebruiken we niet. Zullen we uiteindelijk toch dingen van elkaar kunnen uit aanvoelen? Of we hebben we er nieuwe technieken voor nodig? Ons aansluiten op de computer. We zullen het merken. So what do you want? So many big old lies to choose from now. Are you listening? Are you breathing? Are you coming up with some? time, and I feel good Ooh, you're my best. Everything, everything. Ook zo'n beetje dat ontstaan is op school. Ja, oh, dat kan jij spelen. Ah, ik kan dit, nou dat. En we zoeken nog een drummer. Ik wil bij de band. Ja, maar kan je niet drummen, dan moet je dat gaan leren. Dat was een beetje de strekking van ons verhaal van de Everything, everything. En dat heet de telepathie. Ja, waar het net over. Met de uitzending om van. Ja, het zal wat zijn als je dingen van andere mensen kan aanvoelen. Oh, zo dan. Doen? Het is sowieso al druk in je hoofd. Misschien ben ik de enige daarin. En dan krijg je ook nog allerlei andere lijntjes binnen van andere personen. Nou, dan moet je dat wel zeg maar afverkennen, Mut. Ik mute hem even, die hoor, en nee, die mute ik. Nou ja, waarschijnlijk hebben we daar straks nieuwe technieken voor en nou, dat we rechtstreeks. Ik fantasieer altijd over de toekomst over de jaar of twintig. En dan kijken we beelden terug van deze periode. En dan denk je, oh ja, dat weet ik nog wel, dat de, de hele generatie op zo'n schermpje aan het kijken was. Weet je dat nog? Dat ze eigenlijk niet meer om, om, om, om zich heen keken, maar gewoon altijd maar naar beneden zo. En die hoofden zijn ook allemaal vergroeid toen, hè? Ach, weet je dat oh. nog? Weet je wel, dat, dat soort dingen allemaal. Want ik zie het namelijk met video, ik heb het ook heel veel gefilmd afgelopen jaar. Na 2011 zijn de mobielen echt helemaal in ons leven gekomen. Voor 2011 zag je helemaal niks, zag je af en toe zo'n videocamera, weet je wel. Die dan filmden ze wat, maar geen mobieltjes. Nee, nee. En nu zie je ze overal, en ik ben benieuwd tot hoe lang dat duurt. Of in ieder geval het omslagpunt komt dat. Dat het op een andere manier gaat. Weet je toch ook dat wij in het begin ook zo hadden van: jemig in China en zo... Al lopen die mensen op straat de hele tijd op die telefoontjes te kijken. Ja, het moet toch niet gekker worden? Maar we doen het niet precies hetzelfde. We doen hetzelfde, maar eigenlijk is het toch wel heel armoedig... Dat, dat analoge informatie tot je nemen. Dat moet toch op een andere manier ook kunnen. Nou ja, goed, die stap, ja, die aansluiting hebben we nog niet. Gewoon een boek. Dat dacht een je daarvan? Een boek? Oh, je bent helemaal weer terug. Ja, of uh, toch inderdaad uh, oortjes en uh, uh, gewoon uh, weer een bokman werken. Ja, het zijn eigenlijk uh, hele apparaten in één, hè? Ja, nou goed, als we het toch over analoge dingen hebben. Ja, het schijnt dat het boordspel is helemaal weer terug van weg geweest. Gewoon het, het, gewoon het kaartspelen. Het boordspel is helemaal weer terug van uh, weg geweest. En het schijnt dus dat uh, momenteel dus een meeting is in Utrecht. En uh, daar, uh, ze, daar mogen ze geen digitale spelletjes spelen. Maar daar hebben ze gewoon echt allemaal weer Stratego bijvoorbeeld. Dat bestaat volgend jaar 65 jaar. Dus die geven ze momenteel een prominent plek in het, uh, bij het feest. En zo'n 20.000 liefhebbers dromen dan dit weekend bij elkaar bij het spellenspektakel in de Utrechtse Jaarbeurs... nieuwe bordspelvermaak uh, gaat imprimeren. Elke verzin is weer een nieuw soort spel. En er is zelfs een commissie. En uh, Die heeft dan ook een, uh, een programma op internet. Bord voor je kop. En daar komt ja. regelmatig komen nieuwe... vond die naam. Ja, bord voor je kop. Uh, daar komen nieuwe spellen uit. En de man die dat uh, bekijkt... met zijn naam even kwijt... Uh, Frank Bunning die uh, zegt... ja, ik met het team bekijk dat... Ik ben eigenlijk als hobby mee begonnen. Maar uiteindelijk kan ik nu mijn geld mee verdienen. Ik beoordeel dat. Ik leg dingen uit. Ik maak filmpjes. En het schijnt dat dus heel veel mensen, ook door de corona, terug zijn gegaan naar het boordspel. Gewoon weer ouwets bij elkaar zitten. En het grappige is, mijn dochter is wel van de spelen. Ja. En uh, gisteren zaten ze ook weer een spelletje doen. En mijn dochter is 21. Ja. Dus dan denk ik, zo da, grappig dan. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel leuk, maar ik probeer het ook wel eens, hoor. Van, uh, dat je dan uh, zegt, van nou ja, uh, s'avonds kunnen we ook wel even een spelletje doen. Een spelletje jammen ja. of schaken. Of, uh, wat dacht je? Van uh, triktrak of zo? Dat vond ik ook altijd wel een leuk spel. Triktrak? Ja. Maar is dat gehoord? Nee, zeg niks. Oh, oké. Okay. Nou, goed. Maar goed, uh, uh, ja, ik, ik moet zeggen, als ik dan aan, om de tafel zit, dan grijpt mijn hand toch vaak naar een, een stoel... Uh, ik denk van, oh, die stoel moet ik even bekleden. Dan blijf oh. ik even goed bij de groep. Maar ja, het is natuurlijk leuker om samen iets te doen. Ja, dat is waar. Ja, ik zeker. Ik moet mezelf maar weer even aanzwengen om dat toch te gaan doen. Ja. Dus, ja. Uh, Stratego volgend jaar dus. Ja. 65 jaar. Ja, dat is wel leuk. Nou, wij hadden vroeger veel bordspelletjes. En wij uh, waren natuurlijk wel wat veel mensen in een huis. Ik denk dat mensen dan als hun kinderen groot waren... Denk ik van, nou, doe, doe die spelletjes maar daarheen, weet je wel. Ja, ja. Dus ik ja. heb wel Stratego en we hebben Monopoly en... Uh, veel klaar voor jassen, maar dat is er helemaal uit of zo, lijkt wel. Je hoort er helemaal niets meer over. Ik werd nog een tijdje helemaal gek van, levensweg, dat was het. Wauw. Ik ken het helemaal niet. Jij? Ja, wat? Heb je het wel gespeeld? Toch? Levensweg. Ja? Ja, dat heb ik wel gespeeld. Dat wilden we altijd heel graag uh, hebben. Kost heel, heel duur, altijd. <laughs> dus daardoor, uh, nou, nu vind je het overal natuurlijk. Maar goed, er zat van al alles in. Al die rommelmarkten zit ja. van alles in natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, er is een man, die heeft in, uh, in het Zuid-Chinese uh, Guangxi heeft een shek... Voor zijn prijs om, van omgerechtend 30 miljoen euro in kostuum heeft hij het gewoon afgehaald. Hij wilde onherkenbaar blijven. Want hij wil niet dat zijn vrouw en kind weten dat hij die hoofdprijs heeft gewonnen. Oh, hij schap. wil niet dat ze lui worden. <laughs> <coughs> dus okay. hij heeft de cheque van 219 miljoen guan dus gehaald. 30 hij wil, miljoen? Uh, nee, 219 miljoen gewoon. En het was in totaal ja, ja, 30, 30 miljoen. miljoen. Hij heeft dus van het hele bedrag heeft hij 5 miljoen heeft hij aan een goed doel geschonken. Wauw. En na belasting houdt hij er ongeveer 24 miljoen aan over. Nou, hij wil alleen maar zeggen dat zijn achternaam Lee is. En dat is een van de meest voorkomende namen in China. Oh, grappig. De heel, en, veel, de heel, veel, de heel veel mensen denken Oh, ze had onze vader heen? We kijken hem aan. Ja. Ben jij dat? Ben jij het? <laughs> <laughs> <hij, zei, hij zei ook van... Ja, hij wil dus niet dat uh, zijn vrouw en kind zelf ingenomen worden... en straks niet meer we willen werken. Dus uh, nou ja, ik vind het wel uh, grappig eigenlijk. Ja, dat is uh, grappig. Ja, ik kan me ook voorstellen, ik zou eens een actie doen, weet je. Je, je wil toch dat je kinderen doorzettingsvermogen krijgen. Dat ze, dat ze echt iets gaan bereiken in plaats van... Oh, we hebben toch geld genoeg. We hoeven helemaal niks. Kunnen we weer eens op vakantie gaan? Ik uh, vind het saai in uh, Nederland. Ja. Dus, en uiteindelijk dan uh, op sterfbed komt het geld tevoorschijn. Ach. Zoiets. Ja. Ja, in ja, de hoop ik. dat hij het goed heeft weggezet. Want dat kan ook zijn dat het achter de muur blijft. Ja, wat er mee behangen wordt of zo. Dat je dan een, een, een muurtje eruit slaat... en ja. dan komt al dat geld ertussen uit te waaien. Ja, en dat, is dan, dat geld is al uh, niks meer waard... want er is, er is nieuw geld in omloop gebracht. Dat is ook nog wel eens gebeurd wat in het, het verleden. Er is nieuw geld in omloop oh, gebracht. Oh, nieuw geld in omloop gebracht. Dat ja. is ook in die jaren... Ja, echt gebeurd geloof ik. Hè? Ja. We hebben zo nieuw geld bedacht. En dan je hij er wel ietsjes voor terug. Nou goed, deze man is dus duidelijk. Ho, ho, ho, ho, ho, Mee Geen kerstman. Ho, ho, ho, ho. Echt niet. Nou, wie weet? Nou, hij heeft wel 5 miljoen aan een goed doel geschonken. Ja, dus misschien wil hij dan met de kerst er wel allemaal van die briefjes En dan gaat hij je verkleed is... nou, Dat lijkt me toch enig om te doen. Ja, en uh, uiteindelijk gewoon uh, echt hele bizarre cadeaus kopen. En die vrouw dacht. Ja. Af... ja, maar kunnen we dat betalen? Kunnen we dat? betalen? je, ja. dat is geregeld. Het is geregeld, maak je niet druk. Ik heb een lening afgesloten. 500 euro per maand betalen, af. Oeh, yes. Hier, nieuwe single van de Yeah, Yeah, Yes. Burning. Ja, yeah, ja, yeah, yes! And burning! Cool it down! Ja, dat moet je doen als je het in de balans staat. Dan moet je het uh, ja, koelen. En de grap is dat gitaartje dat erin zet. Het klinkt zo bekend. Is het niet gewoon dit? Ja, is het dat? Ja. Het zit er een beetje in dat gitaartje van Edwin Collins en Girl Like You. Ja, zo'n oud plaatje ja, uit de jaren tachtig. Nee, oh nee, laat ik niet overdrijven. De jaren 90 was deze plaat populair. Oh. Maar goed, die yeah, zijn yeah, yeah, yeah, momenteel populair en het is een opstandig beentje. En dat kan je ook verwachten. En uh, het is uh, de zaterdagmorgen straks om 9 uur een stukje geschiedenis. Wat gebeurt er uh, door de jaren heen? Het is vandaag uh, uh, 5 november. Zeker zijn opmerkelijke dingen gebeurd. En uh, verder uh, kijken wij nog even naar uh, afgelopen week. Ik zit te denken, wat heb ik ook alweer allemaal voorbij zien gaan? Wat er allemaal. Ja, onder andere gisteren ging het weer over part-time werken. Oh. En uh, nou, ja, ik voel me bijna echt bezwaard dat ik part-time werk. Want als we echt iets voor Nederland willen gaan doen, moeten we echt fulltime gaan werken. En uh, dus het is er staat echt een beetje echt een hekel aan mensen. Ja, nee hoor, ik, ik ga even niks extra's doen voor Nederland. Nou, ik heb zoiets van: oké, okay, uh, dus ik moet. Uh, Echt helemaal gaan werken om iets te kunnen doen voor Nederland of zoiets. Ik vond het heel bijzonder. Uh, maar goed, jij werkt ook part-time. Voel je ook bezwaar dan als, dat, als daar de discussie over gaat, dat je denkt. Van nou, je zou eigenlijk weer een hele dag of. Een hele week zou je moeten gaan werken? Fulltime. Ja? Nou, ik moet eerlijk zeggen, weet je, ik, ik uh, kwam erachter laatst dat ik gewoon al 40 jaar werk. Ja? Dat ik nou, uh, nu, nu een veteranendag heb, of hoe noem je dat? Uh, ja, oude dagen. Ja, ja, dan denk ik van nou, ik, ik heb het wel verdiend eigenlijk, vind ik. Oeh, dat vind ik altijd een moeilijke uitdrukking om te zeggen dat je iets verdiend hebt. Wanneer bepaalt het dat je iets verdiend hebt? Nou, in de hebt? tijd dat ik in dienst kwam, ja? toen uh, gingen de mensen allemaal op een 57e met pensioen. Ik ben al vier jaar verder en ik moet nog gewoon nog zes jaar. Dus uh, dat ik de, de, hierdoor moet... hou ik het vol. Anders hou ik het misschien niet vol. Nee, oké. Okay, je hoort eigenlijk... te veel mensen die dus toch nu al bijna in het harnas overlijden. Weet je wel. De jonge mensen die dus gewoon uh, uh, gaan. Er was vorige week ook nog een collega van mij van 55. En... Uh, hier om je, om je heen, je gewoon dat mensen worden niet oud worden meer. Denk je, maar goed, ja, dan, ik, ik weet niet of dat uh, langere werken daar een effect in heeft. Maar ik zit altijd, ik zit altijd denk aan de vogels en aan de dieren. En zo. Die gaan ook niet met pensioenen. Die moeten ook blijven werken. Ja, die voor leven zo kort. Want de eendagsvlieg die gaat ook niet okay. met pensioenen. Dat is ook een ander soort. Ja. ja. Dat moet je ook helemaal niet vergeleken met een dier. Moet je nagaan, als je de bent, dan moet je je de hele dag... Moet je je hele leven in één dag proppen. Nou, dat is ja. toch hartstikke moeilijk. Nou, Ik vind het altijd lastig om te denken... ik moet nog zoveel jaar. Dan denk ik... oeh, dan is het tijd dat je een verandering moet gaan doen. Want als je echt zo naar je werk kijkt... want je kan pas gaan leven. Oh, ik kan nu eindelijk eens gaan niet. Nee, nee, nee, nee, ik leef juist wel. En Ik denk zelf als ik... Uh, van ja, ik moet nog zes, zes jaar. Het, het is wel zo van... Uh, het is, uh, werk is een deel van je leven. Maar je kan nu ook langzamerhand wat andere dingen doen... die je uh, voor jezelf. Dat je gewoon, uh, ja... Jij werkt drie dagen? Ja, maar weet vier je, vier dagen ben je vrij? Ja. Oké. Okay. En dan maar, is goed, weinig zeggen, tijd in? Oh? Ik, ben een, ik ben een latter. Ja? Dus dan in de weekends en, uh, ander, en nog een dag in de week, dan ben je toch vaak samen. En dan heb je geen tijd om, dan noem ik dan, om te trutten. Dat je gewoon lekker, uh, een beetje relaxer in je huis zit, door het en je ergens twintig dingen bent aan het doen. Of je leest een lekker boek. En dat, als je bezoek hebt of zo, dan doe je dat niet. Oké. Okay. Dus ja, dan, denk, daarom ik, heb ik er behoefte aan. Ja, precies. Ja, ja, ik, ik zie dat ik probeer echt het werk wel een beetje op te laten gaan in mijn leven. Ik denk, ja. ik moet er niet aan denken als ik nu met pejuum zou moeten gaan ik denk ik, what the fuck? Oh, dat zou heel saai worden. Denk ik. Ja, maar dan vind je wel weer eens. Anders dan, ga jij, dan word jij misschien uh, iemand die het muzikale fruituren gaat doen in een ziekenhuis of zo ergens. Oh ja. Oh, wat hip. Ja, ja. nou ja, ik denk, doe wel iets wat je leuk vindt. Je moet wel zorgen dat je doet wat je leuk vindt. Nou, dat doe ik. Ja, ja. ja, ja maar dat kan, ze willen altijd vrijwilligers hebben hier en daar. Dus dan ga je, dat doe je het voor niks. Nou ja, ik heb nu gewoon betaalde vrijwilligerswerk, zeg ik altijd. Ja, nou ja. perfect toch? Nee, nee, ik bedoel, ik probeer altijd mensen te inspireren. Dat ze zeggen van nou, doe echt iets wat je leuk vindt. Als je nu gaat denken: van, ik, moet no oh, ik moet nog zoveel jaar. <lacht> dat ik, jezus. Ja. Uh, of dat je straks op de fiets kan zitten met zo'n harige uh, zadel of zoiets, weet je. <laughs> een harig zadel. Alle twee dezelfde jas en alle twee dezelfde fiets. Ja. Dat is een albedien. En dan ja. gaan we rondjes fietsen. Wat ben je aan het doen? Ja, gewoon rondjes fietsen. Oké, okay, we ga je het? Nou, gewoon rondjes fietsen. Ja, je, dus je gaat dan op de fiets met z'n tweeën. Als een ja? uh, al en amro stel ja? En dan ga je van, wat zullen we vandaag eens heen fietsen? Waar gaan we lunchen vandaag? Ja. Oh, we gaan vandaag in Noordwijk. Ja, is goed. de fiets goed opgeladen, schat? Ja, want dan uh, moeten, moeten we zelfs nog echt fietsen geworden. Je ja. moet je toch niet over nadenken. Nee, de het, alle al, het komt weer op die fiets hou Het houdt toch eens lekker alle op, bezoeken gewoon. Ja, zeker. Nou, ik, uh, ja, dat is wel waar. Dat doe ik wel een beetje tekort. Dat, ja. dat zou wel een goed punt zijn als ik met uh, Benjoe ga om eens een keer die museums te gaan bezoeken. Ja, ik heb je, ik heb je van de week geappt, want ik zat in de kunsthal ja. in Rotterdam. Ja. Met hele speciale stoelen. Ik denk, nou, dat is wel iets voor jou. Dat is wel leuk. De helft van die stoelen heb ik al thuis gehad natuurlijk. Allemaal? <laughs> Tuurlijk. Nee, ja. maar het is wel waar om daar een keer naartoe te gaan. Ja. En dan uh, toch op te gaan zitten. Nee, meneer, dat is niet de bedoeling. En in, Ob en in Enschede heb je ook zo'n stoelenmuseum? ja. Nou, dan moet je ook een keer heen, denk ik. Ja, zeker. Dat lijkt me best grappig. Ja. Goed, dames en heren. Laatst plaatje voor 9 uur. Wat is het dan? Dit. Benjo! En uh, cornflakes. Heb je hem al gehad van de hand? I am de cornflakes. my hey. caffeine. I am your sweatpants. And you are my boxer I need a sweet tooth. Sugar in my.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 Price, I'll be on my way over Yeah, baby, that sounds nice Put your some advice the dice I don't know, don't know that And are you in the bad mood? It's the best thing to eat, fool Just go tapping on that shoulder Tell me, what is that to lose? Just hold on, I'm coming for you I am your cornflakes You are my caffeine I am your sweatpants And you are my boss I need a sweet tooth Sugar in my food I want what you want Cause I want too much of you I want too much of a good thing. I hate it making pennies a month. Still get me concentrated on you. Hanging it from my fishing line. I don't have a spine, so I'm always trying to catch you. I've seen more guts than ten year olds. I'm pissing my pants, standing here thinking about it. I have to put up an act the man she calls me. Hide behind the first cornflakes box I see. But all the good things come if you pay a good price. I'll be on my way. I'll be on my way over. Yeah, baby, that sounds nice. Cause I'm some advice out of water, water, water You know you in the bad mood Just been pissing in your food Just been tapping out nice so much my Tell me when it's best to lose Just hold on, I'm coming for you I am the cornflakes You are my caffeine I am the sweatpants You are my boss